Het is 11 uur, Trudy Venderich met het NOS-journaal. In Tunesië is het een dag na het vertrek van president Ben Ali... nog steeds onrustig. Er eerst anarchie en er trekken plunderaars... door de straten van de hoofdstad Tunis. Het uitgaansverbod is nog steeds van kracht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... noemt de algehele veiligheidssituatie in Tunesië zorgwekkend... en ontraadt nu alle reizen naar het land. Eerder werden alleen niet-essentiële reizen afgeraden. Veel toeristen hebben Tunesië al verlaten...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 De stembureaus in Zuid-Soedan zijn gesloten. Een week lang heeft de bevolking in een referendum kunnen stemmen over onafhankelijkheid. De stemmen worden nu opgehaald en dat is een enorme logistieke operatie... waarbij onder meer helikopters van de VN worden ingezet. Er zijn nauwelijks geasfalteerde wegen in Zuid-Soedan. Soedanese emigranten in Australië hebben vijf dagen extra tijd gekregen... om te stemmen vanwege de overstromingen in Queensland...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 Een woordvoerder van de minister laat nu al weten dat doodzieke mensen niet worden uitgezet. Bovendien zou er niet direct sprake zijn van uitzetting omdat er nog een beroepszaak loopt. De Noord-Limburgse dorpskernen Aijen en Bergen zijn door het hoge maaswater opnieuw geïsoleerd geraakt. Vrachtwagens van het leger onderhouden vanavond een pendeldienst. Bekeken wordt of die ook morgen moet blijven. De verwachting is dat het water zakt.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 Het weer vannacht droog en 7 graden, morgenochtend kans op wat motregen... in de middag flinke periode met zon en het wordt dan tussen de 9 en 12 graden. Maandag bewolkt en regenachtig, de dagen daarna is het droog... maar wordt het wel kouder. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Stefan Sanders. Goedenavond. Dus Julian Assange bepaalt in zijn oneindige wijsheid... wat Nederland op welk moment, het moment dat Assange goed denkt... te lezen krijgt? Hebben we die man ooit benoemd als hoofdinfo van de wereld? Nee. Assange heeft zichzelf gekroond. En openheid en transparantie, dat zijn zijn nieuwe kleren van de keizer. What a good place to be Don't believe. What a good place to be Don't believe I Martens met Happy Hour. Welkom bij Met het Oog op Morgen op deze zaterdag. De president is er vandoor, zoveel is zeker... maar dat lijkt ook het enige dat duidelijk is in Tunesië. Voor het laatste nieuws straks naar correspondent Nicole Lefever... die op dit moment in de hoofdstad Tunis zit. En wat de plotselinge aftocht van president Ben Ali... op langere termijn betekent voor het land en de hele regio... dat vraag ik aan midden oosten Bertus Hendricks. Ook aandacht voor een tiental Nederlandse toeristen... dat in Chili min of meer wordt gegijzeld. U hoort het van een van hen, Daan Bendel. En dan de extreemrechtse partij Front National. Geesteskind van Jean-Marie Le Pen. 82 is hij inmiddels. Hij gaat met pensioen. Morgen wordt er officieel een nieuwe leider gekozen... maar iedereen gaat ervan uit dat dochter Marine haar vader opvolgt. Zal zij een andere misschien minder rabiate koers kiezen... Ik praat erover met René Ter Stegen, Le Pen-kenner en oud-correspondent in Parijs. En met Ria Ome, die als CDA-lid van het Europarlement... ooit in dezelfde commissie zat als Jean-Marie Le Pen. Zo ze zo dochter, straks meer. Ten slotte, het leek even goed te gaan met de bescherming van de neushoorn. Maar nu lijkt het erop dat de meest bedreigde soort de zwarte neushoorn, ophoudt te bestaan, dankzij aanhoudende stroperij. Kees en Anneke Faber hebben hun hart verpand aan de neushoorn. en helpen waar ze kunnen met geld en met daadkracht. Rond 5 voor 12 meer poëzie in de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Dat zo'n beetje het programma. Nu eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 15 januari. Het wordt voor dit kabinet nog een kunststukje... om de nieuwe missie naar Afghanistan door de Tweede Kamer te loodsen. De partijraad van GroenLinks, en de regering heeft de steun van die partij hard nodig... Die is in grote mate tegen de politiemissie in Kunduz. Kijk uit in welk wespernes je, je steekt en begin er niet aan. De argumenten voor moeten wel heel erg zwaar zijn. Uh, wil niet onze, onze afdeling half leeg lopen. Maar het kabinet mag nog hopen. Want nieuwe fractievoorzitter SAP zegt dat het een belangrijk signaal te vinden. Maar hij laat niet zonder meer haar orde hangen naar haar achterban. Maar zwaar weegt ook mee dat we ook een verkiezingsprogramma hebben... ook een motie hebben en ook nou ja, echt oprechte ambities hebben... om iets te kunnen betekenen voor de bevolking in Afghanistan. Dat gaat dus nog heel spannend worden. En God alleen weet wat er in de kabels staat die in handen zijn van Wikileaks. Want volgens voorman Assange is het niet helemaal toevallig... dat de stukken van de Amerikaanse diplomaten juist nu in de media opduiken. Als er belangrijke informatie is zou en we we het after. The vote, would be a great failing by us. Veel weten we er nog niet van wat er in die brugte kabel staat. Journalisten van NRC, NOS en RTL zijn druk aan het lezen. Wel is duidelijk dat de Amerikanen niet zo'n hoge pet op hebben... van PVV-voorman Wilders. Eerst noemen ze hem uitgesproken... Maar later omschrijven ze zijn PVV zelfs als een extreem rechtse partij. Na de val van het kabinet in februari 2010... heet Geert Wilders een firebrand, een ophitser... Wilders reageert zoals we dat van hem gewend zijn... door keihard terug te meppen. Zo vlak voor de verkiezingen, vrienden... is dat het meest onhandige besluit wat jullie hadden kunnen nemen. Ja, dat was natuurlijk niet de stem van Wilders. Dat we het even goed onthouden. Overigens deelde de pvv voorman zelf ook nog een linkse directe uit... aan het kabinet dat hij gedoogd. Over het voorstel voor de missie in Kunduz... zegt hij in het Algemeen Dagblad... Het zegt wat over de lage kwaliteit... van uh, het inzicht van Amerikaanse diplomaten in Nederland... Misschien moet het kabinet zijn visie voor een nieuwe missie verleggen naar Tunesië. Het Noord-Afrikaanse land zou voor een tijdje wel eens hulp van de VN nodig kunnen hebben. Er heerst daar na dagen van rellen een gespannen rust, maar schijn bedriegt. Volgens de bevolking proberen regeringsgezinde troepen met plunderen van winkels de onrust te verergeren. Was er dan nog nieuws dat niet iets met oorlog te maken had? Jawel. De export van Nederlandse muziek is voor het vijfde jaar op rij... gegroeid naar zo'n slordige 65 miljoen euro. Bijna de helft van de omzet komt voor rekening van dansmuziek... van dj's als Tiesto en Armin van Buren. Het was het nieuws vandaag op Radio en tv? Nu even naar Chili. Tientallen Nederlandse toeristen zitten daar vast. Met honderden anderen zitten vast in een Chileens dorp Puerto Natales. Ze kunnen het dorp niet verlaten... omdat de dorpelingen alle toegangswegen naar het dorp hebben geblokkeerd. Daan Bendel is één van hen. Daan, waar zit jij op dit moment? Ik uh, zit op dit moment vaak op het uh, vliegveld van Puerto Natales. Ja. En Daar is het begonnen met een evacuatie van een 110 mensen. En op dit moment wordt geschat door het Rode Kruis dat er 900 mensen in Porto Natales vastzitten. Dus jij staat daar op het vliegveld, je wacht op een ev evacuatie, begrijp ik. Wat is er aan de hand? Waarom zitten jullie daar vast? Uh, wat er gebeurd is, is dat de zuidelijke provincie, de 12e district van Chili, heeft normaal gesproken een subsidie van 80% op de olie. En uh, van de ene op de andere dag heeft uh, president Pinera dat met 20% verlaagd. En uh, ja, dat heeft zo'n effect gehad hier op de bevolking dat zij in staking zijn gegaan. Ze hebben eigenlijk alle wegen geblokkeerd. Er worden branden in fik gestoken, uh, er rijden wagens met uh, zwarte vlaggen in het dorp rond. En vooral deze plaats, Porto Metales, is eigenlijk de, ja, de in, uh, ja, waar je waar het gebied binnenkomt. Vlakbij ook bij de Argentijnse grens. En ze hebben alle vliegvelden hebben ze eigenlijk uh, geblokkeerd. Dus jullie zitten gewoon vast. Jullie worden min of meer gegijzeld. Ja, er is absoluut vaak wat een gijzelsituatie. En dat wordt ook behaamd door het Rode Kruis hier. Nog even voor mijn uh, gevoel. Wat, wat doen alle toeristen juist daar? Wat is daar te zien? Uh, de, je hebt hier het Torres del Park. Dat is een uh, ja, fantastisch uh, wandelgebied met, met gletsjers. En ook, uh, ja, dichtbij zit ook de uitval naar, uh, naar El Calafate, waar de Perito Moreno Gletscher zit. Dus uh, ja, het is een fantastisch gebied. schoon begrijp ik. Hoeveel toeristen zitten er? Er zitten op dit moment duizend, uh, geschat duizend toeristen in Torres del Paine vast. Uh, je moet het zien dat dat een gebied is waar mensen in campings zitten en in kleine... Ja, een uh, soort kleine huisjes. En in Porto Natale zaten eerst normaal gesproken 500. Maar dat is nu, is dat nu al 800, 900. Wat ik van het Rode Kruis uh, begreep. Zijn er al mensen geëvacueerd of niet? Er is nu net een uh, vliegtuig opgestegen van 55 personen. En ik was zelf in de veronderstelling dat er ook een burgermaatschappij uh, zou vliegen. Dus vandaar dat ik naar het uh, blokkades naar het vliegveld was lopen Maar uh, dat gebeurt dus niet. Het is vandaag nog één uh, militaire... Uh, uh, vlucht wordt er, uh, wordt er gedaan uh -huh. en dan vervolgens gaan de barricades weer dicht. Dus jullie zitten daar vast. Is, is er nou sprake van een gevaarlijke situatie? Nou, het hangt een beetje vanaf. Er schijnt een soort principeakkoord te zijn met uh, de Chileense regering. Alleen uh, de stakers hier wachten op een juridisch document. En uh, de vraag is of dat, uh, of dat er gaat komen. Uh, de minister van Energie heeft wel zo'n een ontslag genomen, maar dat, dat heeft volgens mij uh, altijd andere oorzaken. Maar uh, ja, goed, het is absoluut onduidelijk uh, hoe lang deze staking gaat voortzetten. En ze gebruiken eigenlijk de toeristen als wisselgeld. Oké, okay, maar worden jullie ook uh, fysiek bedreigd? Nee, dat niet. Dat dat niet. Dat, uh, van daarvan kan je niet spreken. Het is, het is puur van, ze weten die toeristen zitten hier. Ze weten dat die toeristen spreken met de pers, zoals jullie, met de ambassades. En van daaruit hopen ze dat dat weer... Uh, uh, druk geeft op president Pinera. en zodoende denken ze dan uh, dat ze die 20% uh, ja, verlaging, uh, dat dat er niet doorheen gaat. Kom jij morgen nog weg, denk je? Ik denk het niet. Nou. Ik, uh, misschien kan ik op deze vlucht mee, maar dat, dat denk ik dat dat... Uh, dat verwacht ik niet. Dus dat betekent dat ik weer terug ga naar het dorp. En dan is de blokkades zijn ook weer dicht. Uh, morgen is het, uh, is het zondag, geloof ik. Ja, zondag. En uh, ja, dan zal er denk ik niet zoveel gebeuren. Uh, ja, het is absoluut onduidelijk wat, wat, wat, wat, wat, uh, wat ons te wachten staat. Daan Bendel, ik wens je veel sterkte En ik hoop dat je in ieder geval dan maandag uh, wegkomt daar. Ik, uh, ik hoop het ook. Oké. Okay. Uh, veel succes met de uitzending. Ja hoor, Dank dankjewel. Dankjewel. Wat ineens is het afgelopen. John Grant met Chicken Bones. De Tunesische opstand veroorzaakt een golf van opwinding in de Arabische wereld. In Egypte werd gezongen, Ben Ali zegt tegen Mubarak dat er ook een vliegtuig op hem wacht. En in Jordanië zijn vakbondsleden gearresteerd toen ze scandeerden dat de Tunesische revolutie zich zou verspreiden. Aan de telefoon correspondente Nicole Lefever die momenteel onderdak geniet van een familie in Tunis. Nicole, je bent daar min of meer gestrand, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Uh, we zaten in de wijk uh, De Kramer, volkswijk. Nou, veel mensen hebben hier meegedaan aan de demonstraties. En vanmiddag uh, werd het een behoorlijke chaos. Wat gebeurde? Groepjes uh, gewapende aanhangers van de verdreven president. Die reden in auto's door, uh, door de straten, schoten op van alles. Uh, we hebben gehoord dat hier een straat verderop een uh, vrouw om het leven is gekomen. Ja, en uh, uh, ja, we konden dus gewoon de straat niet meer op, want uh, er werd echt uh, te hard gevochten. Maar nou, inmiddels uh, uh, is het redelijk rustig op straat. Is er een burgerwacht uh, gevormd door bewoners hier. Mannen met uh, witte banden om hun arm genapend met van alles. Stokken, messen en nou, ik zag wat uh, vrouwen met een deegroller en een kandelaar. Ja, met veel enthousiasme, trots en hier en daar ook wat alcohol bewaken zie je de straten. Nou, ik hoop het beste. Je hebt vandaag voor het journaal gedraaid, begreep ik. Maar kon je reportage niet naar Hilversum sturen? Wat, vertel er nu iets over. Wat heb je zo al gezien en gehoord? Nou, deze wijk die ligt echt vol met uitgebrande uh, autowrakken. En uh, die auto's die stonden in een loods, waren gloednieuw. En die loods die was van een van de familieleden van de president. Nou, die, die mensen hebben die loods opengebroken en hun woede gekoeld op de presidentiële... Uh, Bezittingen. En die worden nu gebruikt als uh, roodbloks om uh, die, die bendes van uh, aanhangers van de verdreven presidenten tegen te houden. Nou, je merkte vanmorgen al toen we hier kwamen dat mensen ja, wel heel trots zijn dat ze het toch voor elkaar hebben gekregen. Dat natuurlijk een geweldige prestatie is om de dictator te verdrijven. Maar ontzettende angst hebben hoe het nu verder moet met hun land en wie gaat hem beschermen. En ja, dat zie je nu ook. Het leger is daar totaal niet op uh, toegerust. Er staat een kleine legerpost aan het begin van de wijk. En voor de rest moeten de burgers het uh, zelf opknappen. Wat is de verwachting van mensen die je hebt gesproken? Wordt Tunesië een volwaardige uh, democratie? Binnen 60 dagen kunnen ze waarschijnlijk uh, gaan stemmen. Nou ja, ze dromen er wel van, maar een heleboel mensen die zijn toch wel angstig op dit moment, hoor. Uh, veel mensen zeggen ook van, nou, wij zijn sterk, moet je kijken wat we hebben gedaan. We zijn een voorbeeld voor de hele Arabische wereld en generaties na ons zullen ons uh, uh, herinneren... als mensen die echt voor de Arabische wereld uh, het begin hebben gemaakt van een grote revolutie in meer landen. Maar ja, voor het moment hoor je ook een heleboel mensen die gewoon zeggen... ik ben bang voor, uh, voor mijn kinderen, voor mijn veiligheid, voor mijn bezittingen. Uh, ja, die zijn er nog niet gerust op... Uh, ja, in, in het centrum van de stad wordt er alles aan gedaan om zo snel mogelijk een soort geloofwaardig bestuur op, uh, op poten te zetten. Maar ja, zolang deze angst bestaat en deze onrust, is uh, een geloofwaardig bestuur natuurlijk heel lastig. En wat je ook moet bedenken, dat als je 23 jaar dictatuur hebt gehad met een geheime dienst die nou ja, overal was, ja, die, die mensen zijn niet opeens weg. Dus het systeem is niet weg. En, nee. Dat snap ik, Nicole. Ik kom zo nog bij je terug. Ook in de telefoon. Bertus Hendricks, Midden-Oosten-deskundige... momenteel in Algerije voor het instituut Klingendaal. Bertus, jouw journalistenhanden moeten jeuken. Die zit nou net in het verkeerde land weer. Ja. ja. Het valt niet mee. Nee. Sorry. Maar het is memorabel. Hè? De eerste dictator in de Arabische wereld die door het volk wordt weggestuurd. Ja, dat, is, dat blijft zonder meer een uh, buitengewoon uh, invloedrijk uh, gebeuren hoe die invloed en wanneer die invloed zich uitoefenen... Uh, dat is niet zo makkelijk te zeggen. Maar je kunt in het algemeen de situatie misschien samenvatten... dat uh, de rest van de Arabische wereld een beetje leeft tussen hoop en vrees. Waarbij de vrees vooral is aan de kant van de zittende regimes... en de hoop uh, aan de kant van de mensen die vinden dat ook zij... een betere en, uh, toegang tot de macht en, en, en, en democratie uh, verdienen. Je hoort ook in, in, in de eerste perscommentaren al ook meteen het woord... Domino Theorie, nee. maar um, iedereen is ook nog wel erg uh, voorzichtig. Uh, uh, want ja, uh, de situatie is nog erg onzeker. Maar het feit alleen al dat er uh, dit gebeurd is in Tunesië, dat gaat. ...zijn uitwerking hebben, dat, dat staat als een paal boven water. Um, alleen de mate waarin en de snelheid waarin is, is heel moeilijk te uh, voorspellen... ...want uh, ondanks het feit dat er heel veel overeenkomsten zijn... ...van Jordanië tot uh, met Marokko en aan de andere kant weer en, en naar Jemen en, zo, en, en, en Syrië... ...en al die dingen waar niet te praten zijn natuurlijk ook heel veel... Verschillen. En dat maakt dat uh, het moeilijk te voorspellen is hoe in elk land uh, deze invloed zich zal doen gelden. Toch had ik nooit kunnen denken dat dan juist in Tunesië het relatief zo snel zou gebeuren dat Ben Ali zou vertrekken. Nee, maar je moet niet vergeten, er is al een, een maand lang is er een, dus die, uh, die demonstraties. Er is een enorme repressie uh, met zoveel doden. En wat heel belangrijk is, en dat wordt hier uh, bijvoorbeeld ook in Algerije in, in de pers opgemerkt, uh, veel uh, organen van, de, van het maatschappelijk middenveld, uh, advocatengroepen, uh, vakbonden die meestal uh, docile volgers van de regering waren, die zich begonnen te roeren. Uh, die, die, dat zijn ook georganiseerde groepen en die hebben, laten we zeggen... De, de Depressie er gehandhaafd en ja, het is vaak zo met regimes die lijken ongelooflijk sterk... maar dan blijkt het toch een reuze op leme voeten te zijn. En op een gegeven moment, als het, als het idee van de legitimiteit weg is... dan kan het ook heel snel gaan. Vooral als het leger bijvoorbeeld tekenen geeft van aarzeling... of ze wel bereid zijn op het volk te schieten... zoals de politietroepen van Ben Ali dat gedaan hebben. Je bent nu in Buurland, Algerije. Hoe wordt daar gereageerd op ontwikkelingen? Je, je, je zei er al iets over. Nou ja, met, met buitengewone belangstelling. Al eigenlijk nog voordat Ben Ali werd uh, verdreven, merk je al in de, in, in de perscommentaren, dat is hier een tamelijk uh, gediversifieerde pers, anders dan Indonesië. Dat is ook een verschil met, met Algerije, met, met Tunesië. Uh, maar bijna iets van een, een, een ondertoon van jaloezie. Uh, waarom hebben wij niet dit soort georganiseerde uh, en, en, en zekere zin ordelijke demonstratie, want met een duidelijk uh, programma, ze hebben je net... Uh, Rellen gehad die meer uh, uitbarsting van geweld waarvan dat er een duidelijk uh, politiek uh, alternatief programma ook uh, achter zat. En je, je, je, je merkt dit soort uh, commentaren, merk je een soort jaloezie en nu ook een vorm van inspiratie. Maar bij alle overeenkomsten zijn er natuurlijk ook verschillen. Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Het is niet ja. dat we vandaag op morgen ook uh, je met zekerheid kunt uh, zeggen dat ook hier dit soort dingen zullen plaatsvinden meteen. Nee, dat snap ik. Nicole Lefever, jij woont uh, normaal in Jordanië, waar vandaag dus vakbondsmensen zijn. Gearresteerd, die op riepen dat de Tunesische revolutie zich zou kunnen verspreiden. Kun je dat inschatten, wat dat voor Jordanië zou betekenen? Klopt dat? Nou, wat in ieder geval erg opmerkelijk is, dat uh, uh, nou, ik woon nu vier jaar in Jordanië, en gisteren zijn er echt duizenden mensen de straat op gegaan, vakbonden, uh, normaal gesproken gaat het zo je vraag toestemming voor een de demonstratie, dan zegt de regering het mag niet, en dan trekken de meeste groepen zich terug. Dit keer hebben ze het toch gedaan, en ook wel geïnspireerd, denk ik, door... Tunesië. Kijk, dat er mensen worden opgepakt, dat gebeurt eigenlijk over het algemeen in Jordanië wel vaker. Alleen haalt het normaal de pers niet. Maar omdat iedereen nu let op de Arabische wereld, wordt het een bericht in de internationale media. En moet de overheid daar misschien ook iets mee doen. Maar op zich dat mensen worden opgepakt die er niet mee eens zijn, dat, dat is uh, niet zo ongebruikelijk. En wat eisen ze in Jordanië? Ja, dat de regering opstapt, de premier. Uh, ja, daarmee verandert er niets. Uh, dan wordt er een nieuwe premier door, uh, door de koning benoemd. En het uh, blijft alles uh, hoe het is. Nou goed, als je weer naar huis gaat in Jordanië... wacht je daar misschien ook weer een heel nieuwswaardige situatie. Ik ga even weer naar Bertus. Uh, Bertus, uh, Egypte lijkt me toch het land dat zich de meeste zorgen moet maken? Kijk, daar is ook een hele um, een moeilijke succes, uh, op, uh, hoe noemen we dat, uh, op, opvolging aan de hand. De president Mubarak uh, uh, die heeft uh, um, heel duidelijke signalen gegeven dat hij zijn zoon uh, in het zaden wil helpen. Hij is oud en, en, en, en ziek en dat geeft allemaal onzekerheden. Ik denk dat, het, uh, dat dit, dit uh, proces nu nog... ...veel moeilijker uh, zal worden. En uh, wat denk ik ook belangrijk is... Uh, aan, ...aan de experimenten van, van Ben Ali... ...Kijk, uh, Tunesië was iets wat Egypte uh, ook is... ...namelijk een soort model waarbij uh, men zegt... ...het uh, is ik... ...of de chaos van de fundamentalisten en onder. Met dat argument heeft het Westen jarenlang Mubarak de vrije hand gegeven... ...om elke vorm van participatie die niet alleen maar docile volgers waren... ...buiten de deur te houden. Dat is in, in met Ben Ali dus ook gebeurd. En ik denk dat dat model nu uh, uh, zijn beperkingen heeft gekend... want. Eh, eh, wij zullen eh, en, en, de mensen verlangen naar democratie, naar echte democratie, en niet naar formele democratie. Dan zal men op een of andere manier ook. De, wat dan nu de gematigde moslims, zoals de moslimbroeders... die een, een periode hebben doorgemaakt van uh, radicalen in de jaren zestig... naar gematigden en nu bezig zijn met een lange mars door de instituties... die zal men op een of andere manier ook een plaats moeten geven. Maar goed Bertus, het gevaar is natuurlijk niet denkbeeldig. Dat heb je ook in Algerije kunnen zien. Dat de grote islamisten, de, de, de fundamentalisten, nu weer Tunesië weten te vinden. Ja, maar ik denk, kijk de de de partij waar het hier over gaat, Rachid uh, Ghanouchi... die heeft dezelfde achternaam als de, de de huidige vigerende premier. Hij zit nu nog in, in ballingschap in Londen. Die kijken niet. Uh, dit soort groeperingen tegenwoordig die, die, die worden door een regime afgesteld als zeer grote radicale, radicale clubs die zijn ook geëvolueerd, die zijn nu zeer veel gematigder geworden en het model voor deze bewegingen is niet zozeer meer Iran, de islamitische staat Iran met een, een totalitaire greep van, van de fundamentalistische uh, islamisten het nieuwe model, uh, en dat geldt voor de moslimbroeders in Egypte dat geldt voor de, de partij uh, de PJD in Marokko dat geldt voor Ghanoushi uh, in, in Tunesië. Het nieuwe model is Turkije. En natuurlijk, dan zijn er ook een heleboel verschillen tussen Turkije en de Arabische wereld, maar uh, ik denk dat we er fout aan doen als we niet onder ogen willen zien, dat ook die islamistische bewegingen, dat die aan evolutie onderhevig zijn. En dat die dus uh, nu streven aan deelname in, in, het, in, in, een, uh, in een regering waarbij de regels uh, uh, zo zijn dat zij niet verzekerd zijn van een absolute alleenheerschappij. En ik denk dat het van belang is om die mensen te integreren, want als je, uh, uh, je een toegelucht heeft zoals nu Mubarak uh, uh, en ook Ben Ali altijd gedaan heeft om ze altijd buiten te sluiten door een totale uh, gebrek aan democratie, dan stel je ook niet de lekenpartijen, de, lekenpartij, de niet-islamistische partijen in staat om een tegen tegen een programma, tegen de te gemakkelijke oplossingen... van islamitische zijde te brengen. Anders, dan, dan krijg je alleen maar ja-knikkers. En dat zijn geen uh, goede alternatieven uh, voor een, een, een ander uh, alternatief. Bertus, ik moet het hierbij houden. Ik hoop dat je gelijk krijgt. De, de man die jij noemde, die fundamentalist van Tunesië... die heeft al aangekondigd meteen terug te willen. Ik hoop dat het allemaal goed blijft gaan. Nicole Lefever en Bertus Hendricks, ik dank jullie beiden. Também contava história d'un um amor que nasce hoje Entre is ontstaan tussen een en een ruberazookopedra. Tante verhaal van een verhaal van een verhaal van een verhaal van een verhaal van een verhaal van een Eterniteit! sabum storia con certo melancolia panflou que so dadi din que caver tanto storia pan cantavo sobre filhos de atlantico coi pedra alegria dices sesgronzinho, de terra ca par si lugar na mundo mas i nos que cabu Vera Andrada was dat, woont tegenwoordig in Capverdi, maar komt eigenlijk uit Cuba. Storia, storia, verhalen, verhalen. Jean-Marie Le Pen, partijleider van de Franse politieke partij Front National... kan tevreden zijn. Zijn dochter Marine gaat hem opvolgen. De 82-jarige Le Pen stond bijna 40 jaar aan het roer van de extreemrechtspartij. Morgenavond zal de officiële uitslag van de verkiezing bekend worden. René Terstegen, oud-correspondent van het Parool in Parijs. Het is niet een grote verrassing hè, dat Marine het uh, gaat worden. Nee, zij was uh, de, de favoriet van haar vader... maar die heeft er toch lang mee gewacht voor die hij zich uh, voor haar uitsprak. Hij heeft lang uh, Bruno Gornisch, die lang ook de tweede man was... Bruno Gornisch, dat was in de wagen gelaten, dat, dat hij hem zou opvolgen. Wat was dat voor iemand? Die Bruno die Gornisch man? is de tweede man. Dat is een, uh, echt Heel lang was hij een trouwe fazal van Le Pen uh, die erop hoopte... Hmm. dat hij ooit uh, de macht in het Front Nationaal zou overnemen... Had hij precies dezelfde denkbeelden als Jean-Marie? of was die? Hij was waarschijnlijk nog iets meer... Hij was waarschijnlijk nog iets extremer misschien nog dan extremer. Le Pen. Ja, wow. dat kan. Hij ja. was uh, goed bevriend met uh, mensen van de extreem, extreem zoals Holocaust, ontkenners, uh, ja. fanatieke katholieke um, fans... van het vroegere Vichy-regime, Vichy, ja. van de collaboratie met ja, de precies. Duitsers... Niets, hij zegt altijd: Niet omdat ik per se met deze mensen eens ben. maar ik ben een non-conformist. Ik vind dat deze mensen horen erbij. En de pen heeft zich altijd toch wel. vooral de laatste twintig jaar ver van die lui gehouden. Dus niet was in zekere zin. Nog conservatiever dan de pen. Ja. Nou zeg je zelf: eh, Marine is er geworden. maar eigenlijk was deze dochter, begrijp ik, tweede keuze. Ja, het was aanvankelijk Marie-Caroline, haar ja. oudste dochter. Die, die, die, die, die, die zou haar vader opvolgen als leider van het front, maar zij begint grote zonden... dat was uh, eind jaren negentig... om uh, haar, trouw te blijven aan haar man... die een opstand had geleid binnen het Front nationaal tegen Jean-Marie de Pen. De dus zwager, de schoonzoon... Die begon, die begon met, anderen, met anderen, en onder wie Bruno Maigret was, was de leider... van die afscheidingsbeweging, om... Uh, om de Pen af te zetten. En marie Colline de oudste dochter, die, die, die sloot zich bij die opstand aan... en sindsdien haar vader heeft hem meteen verstoten. Dat was afgelopen. En is Marie nou echt tweede keuze? Of is ze eigenlijk in, in de ogen van vader in ieder geval... en de andere Le Penisten ook goed? Zij... Haar vader heeft gewacht tot, tot ongeveer midden vorig jaar... om zich openlijk voor Marie zijn jongste dochter uit te spreken, en dus tegen Bruno Golnisch. Um, hij nam daarmee een risico, omdat um, de echte die van het Front Nationaal... dat zijn de fans van Bruno Golnisch... die vinden Marien veel te soft, veel te modern. Die vinden het een product van de mediacultuur... die van het Front Nationaal een nette burgerlijke partij willen maken... En daarmee de, de extremistische, de uur nationalistische idealen wil verraden. Dus Dat ze is niet ze is uh, omstreden binnen ze het parlement. Ik het straks nog even over hebben. Ik heb nu ook even Ria Omen aan de lijn. U bent voor het jaar lid van het Europese parlement. Ja, goedenavond. Goedenavond. En u zit, of u, ja, u zit nog steeds in dezelfde commissie als Jean-Marie Le Pen. Jazeker. Heeft hij zich wel eens uitgesproken over zijn. Uh... Gewenste opvolging door Marine? Nee, dat, nee? Deed hij, dat deed hij nooit. Wat hij wel deed, is uh, altijd consequent in de door mij afschuwde lijn van uitsluiting van mensen zijn. Mm -hmm. Hij was echt absoluut consequent. Hij was ook uh, brutaal. In, in de 50-jarige carrière die hij heeft gehad als politicus, uh, is hij met name uh, bekend geweest en ook uh, heeft het imago gekoesterd dat, dat hij het was uh, die ervoor zou zorgen dat Frankrijk uh, Frans zou blijven. De, de richtlijn van Bolkestein, uh, hij introduceerde de naam, het is de Frankenstein-richtlijn. Uh, hij was degene die zei van. Um, ...de uh, gaskamers. Dat is maar een detail in de Tweede Wereldoorlog. Hij was het, die ook een aantal keren veroordeeld is. Hij was het ook... Die steeds weer wanneer er een veroordeling kwam en uitsluiting draaide van zijn parlementair mandaat. Ook door een Franse voorzitter die dan uh, zich daar tegen verzette. Soms half won, uh, maar dan toch uiteindelijk veroordeeld werd. En die werd altijd door uh, Golnisch en door Megrewerty uh, uh, gesteund. De mensen die we net bespraken. Ja, ja zeker. Uh, Golnisch. Maar, uh, maar dan wou ik uh, u toch nog even iets anders vragen. Had. Ik wou Goeie. toch wat anders vragen. Want ja. dan hoort u al die dingen die wij ook weten van Le Pen. En dan is het even pauze en dan gaat u een broodje eten... en dan moet u gewoon Jean-Marie Le Pen. Jazeker. En dan? Was, uh, ik was uh, voorzitter van de Rusland-delegatie en hij was daar een uh, heel goed lid van. En als voorzitter uh, behoor je toch ieder mens, uh, of je het met de denkbeelden eens bent of niet... ...behoor je toch zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. En denkbeelden die je niet vinden, probeer je dan toch een beetje onder uh, het tapijt te schoffelen. Hoe vond je dat, nou, dat, nou, dat? Uh, nou, hij was uh, bijzonder attent, uh, zeer vriendelijk... Uh, hij maakte, geen, uh, hij, hij, hij maakte geen brokken. Uh, hij wist wie de baas was daar. En uh, zorgde er daarvoor... Dat uh, er ook geen, uh, geen toestanden werden gemaakt. Dus wat dat, wat dat betreft moet ik hem nageven dat hij, uh, dat hij meer gentleman was in mijn delegatie als hij in het parlement was. Dus hij en kon ook beter in de hele samenleving. Uh, ja, ja, hij kon dus beter in, de, in die delegatie zitten dan gewoon in het parlement. Want dan was het uh, ene petite fraze naar de andere, begrijp ik. Ja, uh, ze kwamen. Gaan de camera erop gericht was, was hij tezamen met, uh, met Golnisch... die veel brutaler, veel extremer was, maar ook een goed jurist... tezamen met Golnisch, die meestal het woord voor hem deed... Uh, degene die dan uh, probeerde via procedures... om de parlementsagenda uh, opzij te zetten. Uh, dat hebben ze veel geprobeerd, ook uh, vaak weggelopen. Hij, hij liep dan zelfs rood aan. Uh, maar in zo'n delegatie, als hij alleen was... Uh, dan uh, uh, was er best Een nette man in een delegatie. René Tersteeg nog even. Uh, we hadden het er net over. Marine zou te soft zijn voor de hardcore Penniston. Ja, die vinden, die vinden dat zij de, de, de, de principes van, van de ultralationalisten gaat verraden. En in de... Is dat waarschijnlijk dat ze dat gaat doen? Ja, dat denk ik wel. Ja, in de dat hoeverre, denk ik wel. Dat, uh, zij, zij, zij heeft zelf uh, gezegd: uh, ik, ik, ik heb geen interesse. In het leiden van een extreemrechtse partij. zoals in de jaren zeventig. Die hebben extreem rechts extreemrecht zijn voor haar. Dus taboe. zij wil een, uh, een, wel een zeer rechtse partij leiden. maar uh, die niet wordt gehandicapt. door de, de, de uitgeiders van haar vader. De provocaties aan joden, homo's en negers-Arabieren en wat dan al. Het moet een, extra, een zeer rechts, een uiterst rechts, maar toch respectabele partij worden. die op een dag regeringsverantwoordelijkheid kan dragen. Ik heb begrepen wat met dat Le Pen dat, onmogelijk zou zijn. Ik heb begrepen dat ze zich laten inspireren door onze wilders. Wilders dat is, dat is zeker een uh, inspiratie voor. Haar. Ik denk dat uh, dat wilders in veel opzichten veel uh, dat zij niet zo ver durft te gaan als wilders in veel opzichten. Viaomen. Ja. Kijk, ze, heeft, ze, ze zitten ook uh, op de achterbanken dus samen met uh, de mensen van Vlaams Belang. En ook uh, onze PVV-mensen zitten daarbij. En Marien, die heeft gewoon een beter imago, ook in Frankrijk. Je zat er één op de vijf Fransen die zijn min of meer akkoord met de ideeën die, die er komen. Maar wat ze ook wil koesteren, dat is het salon-veeg worden. Zij wil niet meer die uitsluiting die de partij van haar vader had. Dat is wat je, wat je aan haar voelt wanneer je, uh, wanneer je hele toevallige ontmoetingen met, uh, met haar hebt. U hebt haar ontmoet? Ja. Ja. ja. En wat voor indruk maakt zij dan? Nou, uh, ze is charmant. Uh, en ze wil ook charmant gevonden worden. Uh -huh. Ze wil ook bij de club horen. En ze is er niet op uit zoals een golne en een om um, zo zozeer te verdelen en, en, en door de uitsluiting zichzelf ook uit te sluiten. Ze is een ander type mens, denk ik, maar en dus dus, ze is ook gevaarlijker. Ja, ik wou net zeggen, ze zou dus veel gevaarlijker kunnen ah, zijn. Absoluut, ze is veel gevaarlijker in mijn gevoel. Dan Jean-Marie. Uh, René Ter Stegen, hoe denkt u daarover? Of ze gevaarlijker kan ja, zijn dan de punt? Juist omdat ze salonfeetjes, is, juist omdat ze zo keurig doet gevaarlijk dat denk ik niet. Ik denk dat zij, dat zij naar nou streeft om een beetje naar het model van zo'n francofini in Italië, ja. een Oost-fascistische partij, re, regeringsbereid uh, te maken. Dus als, en wat, dat ze er blij mee op hebben al. gedaan. Dus wat echt ook anders worden in je opvattingen. En dat je toch een deel wordt van het establishment... ter rechterzijde van de gevestigde rechtse partijen... zoals de UNP van Nicolas Sarkozy. Dat is haar doel. Dus wat ik nu dus zie... Uh, Ria Omen, the... ziet u het ook zo? Nou, wat ik zeg, salonveeg worden. Salon ze willen daar gewoon bij horen. Ja, en daar zou... zal ze alles aan doen. Maar, maar alles ik denk niet dat daar standpunten aan zou zijn. Goed. Uh, René is tegen en wat u zegt, tenslotte nog eventjes... Als ze dat gaat doen, zal voor worden deel uitmaken van het establishment... zal ze al te extreme uitspraken als over Shoah Joden niet meer voor rekening kunnen nemen. Dat, nee, het heeft er pas eigenlijk maar één gemaakt de afgelopen weken. Dat was toen ze hadden over de bezetting van biddende moslims in de, in de, in de straten van Parijs en, dat en, zei, en Lyon. En maar dat was niet opvang dat dat de enige echte bewuste uitwerking was. Wat er gebeurd ja. is. Dus we, ze baden daar en dat deed hij denken aan de L'Occupation. De bezetting passion, ja. van de Tweede Wereldoorlog. Het was niet zo fijn, leek me. René Terstegen en Ria Ome, ik dank u beiden voor uw commentaar. Ja. Een nou, A Night Like This van Carol Emerald... dat vonden we natuurlijk altijd al een heel erg leuk liedje... want het ligt ook enorm lekker in het gehoor. Maar we hoorden nou net dat dit liedje en Carol Emerald... de popprijs van Noorderslag in Groningen heeft gewonnen. Dus als u het dan nou leuk vond, dan had u een goede smaak. Mag ik concluderen. Gaan we verder met De neusworm. Alle pogingen om de neushoorn te beschermen lijken te vergeefs. Enkele jaren geleden verschenen er opgewekte berichten over groei van de populatie. Zelfs van de meest bedreigde soort, namelijk de zwarte neushoorn. Helaas is nu het treurige nieuws dat ook de zwarte neushoorn steeds vaker het slachtoffer wordt van stroperij. Aan de lijn in België zit een echtpaar met hart voor de zwarte neushoorn. Kees en Anneke Faber, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Uh, als ik met u mag beginnen, meneer Kees, noem ik het maar even, Kees ja. Faber. Legt u eens uit, wat is, wat is er zo'n fantastisch aan die neusworm? Ja, het is een uh, solitair levend uh, beest. Um, en um, het, is, het leeft in de, in de struiken. Het is anders dan de witte neushoorn. De witte neushoorn is een grazer En de zwarte neushoorn uh, eet struiken. Wat Je kunt ik, het ook zien. Je moet het even, want ik, heb hier, ik heb hier iets staan over... de termen zwarte en witte neushoorn hebben niets te maken met hun kleur, begrijp ik. Nee, ze hebben niets te maken met de kleur. De zwarte neusworn, eh, de witte neushoorn, dat is de white rhino. En white betekent brede bek. Oh, breed, en, eh, ja. breed. breed, dus de, white, white. En de En ja, die zwarte neushoorn, die staat er dan tegenover. Maar die is net zo zwart als de andere neushoorn. Ja, Alleen is... die heeft een puntige bek. En dan kan hij beter met de, de struiken, uh, in de struiken kan hij beter uh, uh, terecht met zo'n puntige maar snuit. Maar hoe komt u aan die enorme fascinatie voor die neushoorn? U moet al eerst in, in, in Afrika zijn. Wij gaan al uh, zeker 25 jaar, elk jaar naar Afrika. We zijn voor, dit jaar, vorig jaar geweest en we gaan ook dit jaar weer. Um, ja, we hebben. Um, we voelen ons helemaal ons hemel op ons gemak. En elke minuut, elke dag dat we vakantie hebben... en we kunnen dat daar doorbrengen, dan doen we dat daar. En dan gaat u naar de neushoorns? Dan gaan we naar de neushoorns, ja. Mevrouw Onder andere naar de neushoorns, maar ook andere dingen. Want we hebben dit jaar hebben we de, um, de berg... Um, de berggorilla hebben we bezocht in, in Oeganda. En we zijn ook voor een project in Ghana geweest. En we gaan <coughs> het toch nu even hebben over de neusworm. Mevrouw ja. Faber, ja. uw man vertelde ons vandaag... dat u wel een heel speciale band heeft met uh, die neusworms. U kunt daarmee praten, begrijp ik? Uh, praten? Ja, communiceren. Of communiceren? Uh, uh, ja. Het is... Uh, als je het best zo ziet, dan denk je... Het is, het is niet een aaibaar dier, denk je... Ja. Maar als ze gewoon in gevangenschap zijn, verandert dat woeste, levensgevaarlijke dier ineens in een heel groot aanhankelijk eh, huisdier bijna. Een huisdier? Bijna, ik zou het bijna een huisdier ja. willen noemen. Ik heb dus in die tijd dat ze moesten wennen aan het nieuwe voedsel, ze kwamen van Zuid-Afrika naar eh, Malawi... En dan moeten ze wennen aan het nieuwe voedsel. Ze moeten weer goed uh, eten. Ze moeten goed gevoed en goed uh, gedronken hebben... voordat ze weer de vrijheid in kunnen. Oh. En in die periode, wij logeerden daar vlak in de buurt in een tent. En iedere ochtend voordat de dieren uh, door de bevolking... of door de jongens die daar voor de dieren zorgden, daar bij ze waren... ging ik naar ze toe, sprak met ze. En ze veranderden eigenlijk net als onze huiskatten waar ik mee sprak... Uh, Reageer dus op mijn stem. En je zou verwachten dat van zo'n groot, ja, indrukwekkend dier dat hij die een hele zware stem heeft, maar het heeft een heel fijn. Zacht stemmetje. Maar kunt u dan overstaan wat zij weer zeggen? Of... Nee, ik vind dat heel leuk. Nee, maar het schijnt. Eh, onderzoekers hebben. En er zijn de, mensen die, die weten veel meer van de Ushorns dan wij daarvan ja. weten. Maar die al jaren daarmee op zijn hebben getrokken. En die zeggen. de verschillende toonhoogtes van dat hele kleine stemmetje. betekenen allemaal verschillende dingen. Dus als ik zocht, dus bij de één. er was één, had ik de grootste band mee. die kwam naar de tralies. die kon ik aaien. Ik sprak daarmee op zijn toon. En hij gaf op dezelfde manier antwoord. En als hij op een andere toonhoogte wat zei... probeerde ik dat na te doen alsof we in gesprek waren. Ik weet niet, sommige mensen praten met hun kat... en gaan ja, met een nee. heel hoog stemmetje met de ja, kat ja, spreken. Ja, ja, ja, ja. Zo sprak ik met dat gigantische grote gevaarlijke dier... alsof het mijn huiskat was. Prachtig. U bent dus... Ja, raak, dat is fantastisch. Gewoon... O, het zijn fantastische dieren. Neus voor een fluisteraar, dat bent u. <laughs> ja. nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, dat is te veel eer. Zo is het ook Goed. niet waar. Ik heb, er, ik heb ervan genoten. Ik hoop dat het dier er ook van genoten heeft. En weet u, op het moment dat dat beest weer vrijkomt... Ja. ik was heel emotioneel toen ik hem de vrijheid zag ingaan. Of een van de dieren, in ieder geval de eerste. Dan verandert dat dier volslagen in een gevaarlijke ja, stomwals, denk ik. Toch weer. Dan moeten we even uitleggen ja. hoe het allemaal in elkaar steekt. Want meneer Faber, u bent gepensioneerd. V voorheen ja. was u eigenaar van faber maar Groep, de grootste... Pelletfabrikant in Europa. Faber gebruikt... Halbertsma. Halbertsma. Ja. U gebruikt een deel van uw kapitaal voor de bescherming van de zwarte neusworm. Uh, hoe bent u daar zo weggekomen? Um, vlak voordat Paul van Vlissing kwam te overlijden. Dat uh, is een shock. Ochtend... Dat is geen vriend van mij, nee, ik, ik heb geen contact met hem gehad, zelfs niet uh, op het moment dat hij nog leefde, mm -hmm. maar mijn dochter wel. En mijn dochter heeft mijn taak bij het familiebedrijf overgenomen en toen kwam Paul en die zei tegen mijn dochter van, jo, luister ik zoek mensen, is er iets voor jou om mee te helpen naar African Parks? Ja. Nou, uh, mijn dochter zei ja, luister, ik begin net aan een nieuwe baan, dat is nog niet zo verstandig. Maar ik weet wel iemand, want die komt al heel veel jaar in Afrika en die uh, uh, vindt het geweldig om um, um, um, um in Afrika te zijn en in, in die parken te verkeren. En uh, dat wilt allemaal te zien. Dus uh, vraagt u die. En dat, heeft, dat is gebeurd. En um, uh, toen kwam Paul vrij snel te overlijden. Ja. En toen hebben mijn vrouw en ik hebben alle parken bezocht van, de, van African Parks. Want ja de grote leider was ineens verdwenen natuurlijk. En er was nogal wat, uh, wat onrust en, en een beetje paniekerig. En, en, en we hebben die organisatie samen met anderen hebben we die organisatie weer opgezet. Um, en um, ja zo ben ik bij African, African Parks terechtgekomen. Want dat was ooit en, van Paul Venten of Vlissingen? Dat was Paul Venten van Vlissingen. Precies, en wat ik nou is dat u een ton hebt betaald om zeven neushoorns uit Zuid-Afrika naar Malawi te brengen. Ja, met een, met een Hercules vliegtuig. Met een Hercules vliegtuig. Met een Hercules vliegtuig. Ja, die zijn dus allemaal... Voor een, en die, die, die, die, die uh, Black Rhinos die zijn dus nogal al stresserig. Kijk, ze worden eerst gedart. Ze worden eerst geschoten ja. vanuit een helikopter. wordt erop geschoten. <hijen> en dan um, um, worden ze verdoofd. Dan worden ze dus in kisten uh, gestopt. Dan, moeten ze dus, um, uh, dan zijn ze echt stresserig. Dan moet je ze dus drie, vier weken tot weer tot rust laten komen. Dan gaan ze dus het vliegtuig in. zijn ze weer stresseriger. Uh -huh. En dan komt er dus weer een termijn van zeg maar vier weken dat die beesten weer rustig moeten worden. En in die tijd, daar heeft mijn vrouw gebruik van gemaakt en heeft contact gezocht met die rhino's. Ja, want toen kwam het geheime wapen van uw vrouw natuurlijk heel goed fantastisch. Zo is het, zo is het Zo. Is het, zo is het. Toen want toen werden ja. zij rustiger. En dat was fantastisch. Want als ik, als ik in de buurt kwam, dan, dan hield het op. Hè? Maar af en toe, als ik om een hoekje dat hoorde, dan. Ik was helemaal perplex. Had u het achter uw vrouw gezocht? Nou, we zijn al heel lang getrouwd. <lacht> dus <lacht> ik ken het wel een beetje... Nog even, uh, ondanks uw inzet gaat het niet goed met de populatie. Wat moet er gebeuren? Moet moet een beetje kort antwoorden. Uh, ja, ik begrijp het. Uh, ik, ik, uh, als je uh, neusjes, black rhinos en alle, alle uh, uh, diersoorten gaat verplaatsen... dan moet je zorgen dat de infrastructuur van zo'n park... waar je ze wil plaatsen, heel erg goed is. Dat betekent, dat moet, uh, en dat heeft ook met dat uh, stropen te maken. Stropen is echt een groot probleem, omdat vaak zelfs leden van het gouvernement geïnvolveerd zijn, betrokken zijn bij dat stropen. Zo ver gaat het. Maar in dat Zover park Malawi is het stroopvrij. Dat is gegarandeerd. Um, in het park wat dus door African Parks ja, begeerd wordt. Ja. Het is een park van de overheid. Maar dat park is, wordt dus, is stroopvrij. Dat, dat, er dat zijn goede wegen, wegen, er zijn ook opsporingsambtenaren. Alles is in orde. Goed. Kees en Anneke Faber, ik wens u heel veel sterkte met uw strijd. Ik hoop dat het ook allemaal gaat lukken. En ik dank u wel. Hartelijk dank. Het is vijf voor twaalf. Het woord nu aan John Jansen van Galen. Turing-jaarlijkse nationale gedichtenwedstrijd nu. In de aanloop naar de grote prijsuitreiking op 26 januari... in de stad Schouwburg in Amsterdam... besluit het oog 20 uitzendingen met uit de enorme stapel aan inzendingen... één van de 100 beste gedichten. Vanavond Ramsi Nasser met gedicht 2310. Oftewel, straatbeeld. Een kat kromt zijn lichaam... Kokhalst golfsgewijs. Een man kijkt verstoord op van zijn werk. Het is moeilijk je te concentreren als er iemand op sterven ligt. Een rolgordijn wikkelt zich op. Een huizerij aan de overkant schuift vanaf de vensterbank het blikveld in. Een vrouw zit achter een raam als achter een scherm. Een troep ganzen, gehavende vleugels, vroet in een paar vuilniszakken. Een bootje ligt half verzonken in de gracht. Twee emmers zweven omgekeerd boven de bodem. Iemand laat zijn hond uit. De lijn spant strak in zijn hand. Verwoed geblaf. Sissen, blazen. Een ruk aan de riem. Rust. Diep in een kraag gedoken lopen mensen voorbij. Hoed ver over hun ogen getrokken. Op weg naar hun versteende nesten. Naar een plek aan de eettafel. Waar ze mededelingen zullen doen over de dag. Het recente verleden. De nabije toekomst. Heel beeldend. Ja, heel beeldend. En uh, Ik vind het prachtige beelden, maar ook erg verstorende beelden. Het zijn... Uh, beangstigende beelden en ik vraag me de hele tijd af... wie spreekt hier wie, wie is die ik? Je denkt aan de ene kant denk je dat het iemand is... die heel gericht naar iemand kijkt die hij of zij kent. Hij ziet een man, het is moeilijk te concentreren... als er iemand op sterven ligt. Dus dan denk je, hij weet of het, wie die man is die daar kijkt... Uh, maar dan verder gaat het over een vrouw zit achter een raam als achter een scherm. Dan heb je het beeld van een virtuele wereld. Misschien is dat wel helemaal niet zo'n persoonlijk contact. En dan krijg je, wat ik de crux vind, dat is niet voor niks de middelste strofe... die troep ganzen, gehavende vleugels die in een paar vuilniszakken vroeten. Dat is een heel onwerkelijk beangstigend beeld, bijna apocalyptisch. En vervolgens ga je onder water, want dan zie je ineens twee emmers... die in een gracht omgekeerd boven de bodem zweven. Dus het is ook nog eens een soort god die kijkt. Zelfs onder water kan die kijken. En, en uiteindelijk krijg je in de laatste strofe... dan weer die mensen die op weg naar hun nesten gaan... wat je dan weer aan die ganzen doet denken. Wie kijkt hier nu? Is het een afstandelijke observator? Is het een heel betrokken persoon? Ik kan alleen maar concluderen, het is de dichter die kijkt... die zowel onder als boven water kan kijken en wat hij of zij ziet... Dat is niet mooier dan noodzakelijk. Het zijn verstorende beelden, maar het is de rauwe werkelijkheid. Zonder opsmuk. Dank, Ramsin En dank dan weer John Jans Verhalen. Morgen is John Jans Verhalen hier niet. Morgen zit hier Joris Luindijk. U kunt maandag John Jans Verhalen wel weer horen. Ik wens u nog een hele goede nacht toe. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten.